PvdA-Kamerlid pasterk vindt de minister te optimistisch over Griekenland. Ik wil waarschuwen tegen die strategie van te lang een beeld overeind houden... dat het allemaal wel weer goed komt. En nogmaals, het is een taxatie, dus we mogen erover van mening verschillen. Maar mijn taxatie is dat dit een te optimistisch beeld is. PVV, SP en inmiddels ook de ChristenUnie zijn tegen een nieuwe steunoperatie. De Zuid-Afrikaanse president Zuma vindt dat de NAVO misbruik maakt... van de VN-resolutie voor Libië.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 Bij een proef tussen Rotterdam en Venlo waren er in een jaar tijd op beveiligde rustplaatsen maar vier gevallen van ladingdiefstal en berovingen van truckers. Tegen 74 een jaar eerder. Wel verplaatste de criminaliteit zich naar onbeveiligde parkeerplaatsen. De kosten voor een landelijk netwerk zijn volgens de partijen eenmalig 37 miljoen euro en vervolgens 20 miljoen euro per jaar.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 Dan het weer, vrij zonnig en droog. Alleen in het zuidoosten kans op een plaatselijke bui. Maxima tussen 18 en 21 graden. Morgen eerst zonnig, later stapelwolken. En smiddags vanuit het zuiden kans op een bui. Met 23 graden is het dan vrij zacht. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Het is een minder drukke spits op dit moment nog 37 kilometer in totaal. De meeste vertraging op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. 5 kilometer tussen Geuzeveld en de Koentunnel. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen de Uithof en Alfred Dendolde een file van 6 kilometer.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 Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zitten nog steeds in Den Haag aan het Binnenhof voor het laatste half uur van de Villa... met ons eigen politieke vragenuur. Daarvoor zitten hier in de studio Dominique van der Heijden... parlementair verslaggever van de Nos, hartelijk welkom. Ja. En Paul Jansen, hij is chef parlementaire redactie van de Telegraaf, ook welkom. Goedemiddag. En in aantocht, rennend na de stemmingen door de gangen van de Tweede Kamer is... Bruno Braakhuis is het, hè? Financieel woordvoerder van GroenLinks. Zo is het. We gaan het zo meteen als hij er is uitgebreid hebben natuurlijk over uh, de mogelijke steun, nieuwe steun, verdere steun aan Griekenland. Vanochtend is er een uitgebreid overleg geweest van de uh, financieel woordvoerders van de Tweede Kamerfracties met... Minister De jager die is nu op weg naar Brussel en heeft van de Kamer te horen gekregen... dat hij onder buitengewoon stringente voorwaarden nog wel eens een keertje uh, wat geld mag meedoneren. Aan Griekenland gaan we het zo voor hebben. Maar eerst eventjes iets anders, iets vakbondtechnisch. Ja, een uur geleden zou FNV-bondgenoten een alternatief pensioenplan gepresenteerd hebben... Uh, deze bond heeft zich tegen het akkoord uh, gekeerd... dat de FNV-centrale onder leiding van Agnes is afsluit met de rest van de vakbeweging, werkgevers en kabinet. Het grootste bezwaar van bondgenoten is dat alle risico's... Uh, eenzijdig bij de werknemers uh, neerkomen. En nu hebben ze gezegd, wij maken een plan waarbij dat anders wordt. Uh, we hadden het er voor de uitzending even over. En Dominique van der Heijden, jij zei... Ik wens ik ze veel succes. succes. <laughs> nou ja, dus voor zover ik het begrijp... zijn ze toch wel erg in de minderheid, eh, bondgenoten. En zijn alle andere bonden wel ja. akkoord. Is Agnès Jongerius ook uh, akkoord. Uh, ja... Dan wordt dat toch een beetje een achterhoede gevecht, lijkt mij. Omdat ook het kabinet gewoon door zal gaan met de plannen zoals die nu in de stijger staan. Als je even terugkijkt naar de afgelopen jaren. Er zijn nou zoveel onderhandelingen geweest. Al tussen PvdA en CDA in de tijd. Die kwamen op precies hetzelfde uit. Met een, nu een kleine aanvulling dat het, het AOW-pensioen wel elk jaar een klein beetje gaat stijgen. Mm -hmm. Dus ja. dat is alleen maar... Mooi voor de mensen die een AOW-pensioen hebben. Er zit gewoon niet meer in het vat. Maar als het inderdaad een achterhoede gevecht is... kan het dan ook politiek geen kwaad meer? Zou dit nog een, zou dit nog een struikelblok kunnen zijn... dat toch de sociale partners uh, of het FNV zich geroepen voelt... om toch de boel weer open te breken, Paul? Wat denk je? Nee, dat lijkt me niet. Uh, Bondgenoten is wel de grootste vakbond binnen, binnen het geheel. Uh, maar dit is, dit is bij, de, bij de vakbonden, zeker bij het FNV... Is wel iets interessants aan de hand de laatste jaren... Dat eigenlijk de top uh, wordt uh, gedomineerd door PvdA'ers. Het middenkader is SP. En je ziet nou dat zeg maar, onderaan uh, steeds meer PVV'ers komen. En ik zie dit hele gevecht ook uh, bij voorkeur dan in dat daglicht. Dat is gewoon voor, voor eigen publiek, om het maar even zo te zeggen... Uh, dat je dit nog moet doen om te laten zien... wij gaan niet zomaar maar akkoord met wat aan de top is besloten. Uh, wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En daarmee proberen ze dus met name die SP'ers en daarachter weer de PVV'ers die allemaal zeer sceptisch zijn en eigenlijk mm -hmm. helemaal niet uh, langer willen doorwerken dan 65 om niet toch maar uh, uh, mopperend Destijds over de te trekken. Het is best een somber moeilijk beeld van de achterban van de vakbond. Dat zal niet makkelijk zijn om de, als het inderdaad ja. top-PVDA, middenkader SP... Ja. onderaan PVV, hoe hou je ja. dat in godsnaam bij elkaar? Nou, Omdat dat lukt dus als... ook heel moeilijk. Ja. Het is, maar dat is toch al jaren ook een probleem in Nederland... dat ook uh, heel veel mensen gewoon geen lid zijn van de vakbond. Dus hm. je zit sowieso al met een uh, probleem met de legitimiteit van, van al die overleggen. Mm -hmm. Ja... Uh, om, om dan daar binnen ook nog weer een achterhoedegevecht te voeren... dat mag natuurlijk, dat is volkomen legitiem. Er zal ook wel een zekere aanhang voor zijn. Maar het is, het is niet de meerderheid. Nee, het is niet iets wat de boventoon nee. moet gaan voeren. Of, of wat nog, wat nog uh, een akkoord in gevaar zou kunnen brengen. Nou ja, Zoals laat, jullie het inschatten in elk geval. Nee, lijkt me niet. We laten het erbij zitten, want de, het gaat natuurlijk altijd om de details en de uitwerking. En we die, niet. die zijn nog niet uh, bekend. Nou, vandaag ging het dan weer enorm over de aanvullende steun, eh, financiële steun aan Griekenland. En dat moest vanmorgen al heel vroeg eigenlijk. Want de jager van Financiën die moest later op de middag... volgens mij is hij al vert vertrokken middels... Ja. naar Brussel voor informeel overleg. Nou ja, heel vroeg, half twaalf. Maar voor dinsdag is dat in Den Haag behoorlijk vroeg eh, Dominique van, van der Heijden. Um, de Kamer is in grote Gansen voor het stampen van de jager. Die zegt, het is allemaal heel erg vreselijk. Het gaat ons handel van geld kosten. Maar wat ik wil, kost het allerminste geld. Nou, dat, dat, heeft het, uh, dat heeft ook een risico, maar het risico uh, wat we dan nu nemen... dat kan, gaat het minste geld kosten, ja. volgens het kabinet. Ja. En als we een ander risico nemen, en dan, als het dan fout gaat... dan ja. gaat het helemaal verschrikkelijk van ja. geld kosten. Dat is eigenlijk de redenering. Ja. Steun geven levert minder risico op dan helemaal geen steun geven. Want het dondert straalt het hele financiële systeem in elkaar. Dat is het verhaal. Daar is, dat is waar, waar mijn bang voor is. Er is ja. niemand die dat met zekerheid kan zeggen. Dat, nee. dat wordt nu ook zo toegegeven. Maar dat, is daarom. Het hele debat niet een beetje diffuus, omdat je niks met zekerheid kan zeggen. Hij is nu op pad gestuurd, de jager, met niet een mandaat, want het moet allemaal nog weer terug naar de Kamer. maar er is hem gezegd welke speelruimte hij heeft. En die komt er eigenlijk op neer dat er onmogelijke. Garanties worden gevraagd. Je kan nergens een garantie opgeven. Waar, waar, waar, waar praat je over? Nou, dat is inderdaad het grote probleem. En uh, ik moet als telegraaf misschien een beetje oppassen in dit dossier uh, wat ik zeg. Doe dat maar, vooral niet, uh, zeg pas <laughs> maar niet <op>. hoor. <laughs> nou, kijk, uh, het opvallende is dat, dat uh, eigenlijk de jager... met uh, grof geschut in komt te uh, zetten, van tientallen miljarden gaat het ons uh, kosten. als we niet. Uh, uh, weer opnieuw de portemonnee trekken voor, voor Griekenland. En daarbij gaat hij er bijvoorbeeld van uit dat het een soort domino-effect heeft. Dat dus eigenlijk heel Zuid-Europa straks in, financieel in brand staat als we daar niet opnieuw te hulp schieten. Nou, ik vind dat nogal korter de bocht. Er is helemaal geen enkel bewijs in zijn brief. Uh, in het debat wordt dat niet geleverd. Het zijn allemaal veronderstellingen. Het jammer is dat de PVV, die daar fel tegen van leer trekt... dat eigenlijk uh, ja, ook weer op een zo'n zo onbehouwen manier doet dat, dat het niet erg geloofwaardig overkomt. Uh, terwijl het volgens mij uh, op zich best houtsnijdt... om te veronderstellen van het kan ook een uh, zelfreinigend effect hebben... Mm -hmm. door die Grieken gewoon te laten verrekken. En, en misschien uh, dat, het, uh, dat de financiële wereld daar wel heel erg van schrikt. Ja. In, in een goede zin van het woord. In plaats van dat het een soort, een soort bosbrand in heel Zuid-Europa gaat woelen. Alleen niemand weet het. Uh, we, we nou, dat gaan... bedoel ik, niemand weet iets. Nee, maar ik, vind ik, welk scenario ik je ook Precies, maar de consensus van ja. wij moeten weer geld uh, trekken, want dat is het minst erger, uh, dat vind ik ja, toch iets te makkelijk. Ja, Bruno Braakhuis. U komt uit binnenlopen financieel woordvoerder uh, Groen, GroenLinks. We ja. uh, hebben voor een deel uh, je bijdrage uh, gevolgd in het uh, debat. Uh, ja, Je stelde ook voornamelijk veel vragen. En risico dit, risico dat, zonder weinig uh, een harde opstelling, is dat ligt, uh, is de reden daarvoor wat Paul Jansen net zegt. Nou, dat weet ik niet. Omdat om er geen garanties zijn, geen, geen zekerheden. Nee, maar dat, kijk, dat is natuurlijk ook zo. Als iemand een kristallenbol had, dan werd hij verschrikkelijk rijk uh, in deze. Dus we weten het niet. We weten gewoon heel veel niet. En nogmaals, de brief van uh, minister De Jager... die had van alle, allerlei informatie. Maar wat ik al zei, heel erg kwalitatief. Maar wat ik niet gehoord heb, is van... joh, om hoeveel geld gaat het nou eigenlijk? En wat zijn dan die risico's? Hoe hebben jullie dat ingeschat. Het woord herstructureren werd niet eens genoemd. Uh, er werden alleen maar uh, drie opties geschetst... waarvan er twee sowieso drama's waren. Nou... Dan zijn het geen opties. Dus hou je nog maar één keuze over. Dat is de keuze uit één. Dat vind ik altijd iets te gemakkelijk. Uh, dus, dus ik denk dat het terecht is dat wij nog even een slag om de arm houden. Omdat er nog veel scenario's denkbaar zijn die niet in de brief van de minister stonden. Maar wat gaat er dan nu eigenlijk precies gebeuren? Dominique, hij is nu op weg naar Brussel. Uh, dat is, het is een informeel overleg nu nog. Dus het is nu een beetje aftasten. Dan moet hij weer terugkomen naar de Kamer. In de hoop dat hij dan iets tastbaarders heeft. Namelijk gewoon uh, uh, bedragen. Nou, de, ze, ze gaan nu, uh, de ministers van Financiën van alle EU-landen... gaan met elkaar alle euro-landen uh, onderhandelen over wat, wat, uh, het, wat het verstandigst is. En daar hebben Duitsland en Nederland zo'n beetje dezelfde mening... Hè, dat ook uh, bijvoorbeeld banken en verzekeraars uh, mee moeten helpen... bijvoorbeeld door bepaalde leningen wat langer te laten doorlopen... nog niet meteen op te eisen... Uh, maar wat de Fransen nou precies willen, dat is mij nog niet duidelijk. En hoe andere landen er nu in staan. Dus we hebben het natuurlijk ook niet in ons eentje voor het zeggen. Dus mm. we moeten afwachten waar uh, de jager mee, mee terugkomt. En dan uh, heb ik begrepen, moet het aan het eind van de maand toch echt zijn geregeld. Want dan zijn de Grieken door hun geld heen. En als er dan niet een pakket ligt van de een of andere aard, dan gaan ze gewoon failliet. Ja. En is het ook niet zo, Bruno Braakhuis, dat uh, als de jager inderdaad zijn zin krijgt en ook met het deel dat die private partners, pensioenfondsen, et cetera, dat die mee moeten gaan doen of mee gaan doen? Als dat niet lukt, want dwang is toch niet denkbaar? Nee, maar goed, dit is natuurlijk onderhandelen met een partij... die met de rug tegen de muur staat. Ik bedoel, Wat gebeurt er als de banken niet meedoen? Dan nee. hebben ze natuurlijk een afwaardering voor de kiezen mogelijk... Uh, op al die papieren die ze nominaal op de balans hebben staan. Nee. Ja, dat is een risico wat ze ook niet willen lopen. Dus het, ook zij worden geconfronteerd met twee kwaden... waaruit ja. ze moeten kiezen. Uh, er is geen goede optie in deze, Er zijn alleen maar hele nare. En het is een weging van wat kost het meest. Dat is de weging. En uh, wat, wat zijn eventueel de domino-effecten? Dat is natuurlijk een andere. Paul, heeft het jou verbaasd dat de ChristenUnie nu... Uh, uh, heel duidelijk na twijfel echt om is en ook zegt... nee, wat ons betreft, geen, dat is tenminste wat ik begrepen heb... Uit het, uit het overleg van vanochtend, dat die echt hard gezegd hebben... wij twijfelen niet meer, wat ons betreft gaan, gaan we niet door. Ja, dat lijkt, een, uh, dat lijkt een hele koersverandering. Er zit een uh, nieuwe financieel specialist... Uh, uh, die eigenlijk opgevolg, opvolger is van André Rauwvoer, die is vertrokken. Uh, die is wel heel goed, uh, die dame... En uh, nou, ik vind het zelf... Carola Schouten. Ja, ik vind het zelf... Dank je wel voor je hulp, maar ik kon er niet opkomen. Uh, <lacht> ik, ik vind het zelf uh, niet eens zo gek gedacht. Want je hebt toch wel een beetje het idee... van waarom zou je een land wat eigenlijk... een kopje ondergaat aan de schulden nog meer schulden geven... in de hoop hmm. dat ze dat dan wel gaan terugbetalen. Er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Maar uh, ook daarvan is maar zeer onzeker... of je dat uh, met alle rente en alles wat erbij komt kijken... of je dat ooit zal terugzien. Maar wat mij in dit hele, in dit, in dit hele dossier zo opvalt... en eigenlijk ook, ook mateloos stoort... De minister De Jaag heeft hem dan een brief naar de Kamer gestuurd en die begint dan met een inleidingtje. En daar staat als zin: ik citeer even: er staat als gevolg van inadequaat economisch beleid in de afgelopen, let op. Tien jaar is de Griekse economie in zeer zwaar weer terechtgekomen. Nou, Daarvoor was het namelijk geweldig. Het is, en met <laughs> het, nou ja, dat ook niet. Maar het is dus al tien jaar een zootje daar. daar hebben we Met z'n allen zijn we daarbij geweest. We hebben er nooit een donder aan gedaan. En ik mis in deze hele discussie die hier nu gaat over... moeten we weer meer geld trekken of al, op een andere manier uh, schulden afschrijven. Veel te weinig. En natuurlijk je, moet je, je, je moet eerst de brand blussen, dat snap ik ook allemaal wel. Uh, maar je, ik mis veel te weinig het element van... Uh, hoe gaan we nou voorkomen dat dit ooit weer gebeurt... en waar zijn we al die tijd eigenlijk mee bezig geweest met de euro? Dat element moet veel meer aan de orde komen. Zou ook nu in Brussel aan de orde moeten komen. Want uh, na, let wel, naar Griekenland hebben we nog een aantal andere landen... Portugal, Spanje, Italië... waar het allemaal nog eens een keer van vooraf aan kan be uh, gaan Prima beginnen. Mm. En dat moet gewoon uh, stoppen. Het hoofd een beetje. Nou ja, kijk, de, de Grieken, zoals ik het daar straks zei, zijn het stoute jongetje van de klas. Maar er wordt wel meteen aan het gedrag gewerkt. Dus wat ze oh, voor hun kiezen tien krijgen... Tien jaar, hè? Tien jaar. Wat Staat voor... in de brief van de jaar. Ze zijn ja, op tien jaar ze... op de verkeerde weg bezig. We hebben nooit iets gedaan. Nee, ja, En sterker nog, misschien hebben we ze ook wel iets te vroeg uh, uh, bij de Unie gelaten. Maar dat is, is een betreft. gedane zaken nemen geen keer voor mij. Ik moet vanaf nu verder. En we hebben nu een probleem. Het IMF zit er bovenop. Er zijn hele strenge maatregelen. Ik bedoel... Uh, mind you, als we dat hier zouden hebben... dat 20% van alle ambtenaren eruit moeten... dat de salarissen 10, 15% naar beneden gaan... dat de sociale zekerheid wordt uitgekleed... en allemaal tegelijk. Ze hebben 5% van het BBP vorig jaar al bezuinigd... en ze hebben nog eens 11% tot 2015 voor hun kiezen. Dat is viermaal zoveel als je het relateert aan de 18 miljard van Rutte. Dus mind you, dat zij een behoorlijke les betalen... voor het foute gedrag... En dat wordt niet altijd genoemd. Hè. Er wordt veel gekeken naar het verleden. Maar op dit moment is dat land zwaar onder druk. Ja, en staat zij, eigenlijk onder curatee. Ja, dat zijn niet die politici die dit er schuld aan hebben natuurlijk. En de mensen die nooit belasting hebben hoeven betalen. Mm -hmm. En die wel... Uh, met de, met de miljoenen ervandoor zijn gegaan. zij Dat zijn natuurlijk uh, dat is gewoon de lokale bevolking. Ja, maar zij zijn dat ook, ook wel heel veel. eigenlijk gek genoeg. Ja. En dat is juist het idioot. Wij ja. betalen nu dus mee. En dat, ik vind dat wel uh, moeilijk voor het kabinet denk ik uit te leggen. Het gaat om, in, in dit geval dan niet misschien om structureel geld. Maar je bent hier bezig in uh, Nederland om een uh, verhaal te vertellen... van 18 miljard aan bezuinigingen. Hmm. En die zien we de laatste weken zien we een, een golf van ellende over ons uitgestort uh, worden... in de zorg, uh, in de cultuur, noem het allemaal maar op you <laughs> En ondertussen uh, wordt er weer de, de portemonnee getrokken. En de miljarden, nogmaals, het is uh, appels met peren vergelijken... want het is geen structureel geld, maar gaan miljarden naar een ander land... die de zaak willen ze weten, ze heeft lopen flessen. Hoe moeilijk ja. wordt Dominique? En waar politici nog steeds nu naar de rechter lopen... omdat ze Ruust. vinden dat ze nog achterstallig uh, loon goed hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Eh, kijk, die ja. cultuuromslag moet ja. Ja. er komen. Ja. ja. ja. ja. Die cultuuromslag die moet er komen. Want we zien natuurlijk allemaal de ernst daarvan. En daarom heb ik ook straks gevraagd om... besteed nou ook eens aandacht aan juist al die rijken en die grote bedrijven. Want dat zijn de grootste knoeiers. En ja. vaak ook de veroorzaker van vele lenden. Maar ik vroeg me wel eens af, willen ze nou echt echte werkelijkheid onder ogen zien? Er wordt zo gemakkelijk geroepen, ze moeten beter belasting gaan heffen. En al die ontduiken, daar moeten ze wat aan doen. Ik heb plaats van iemand gehoord in, in Athene, uh, dat als je uh, een zaak hebt waarbij het vrij duidelijk is dat de belasting ontdoken wordt, en je hebt te maken met iemand die geld heeft om een advocaat te, te betalen, gaat meestal samen, dan is de overheid vijftien jaar bezig. Vijftien. Ja. Ja. En dan heb ik het niet eens over een diffuse zaak, maar uh, bedoel, dan kun, als je dat weet, dan kun je toch niet zeggen ja, ze moeten daar wat aan doen, als ze daarop ja heb zeggen. hebben je een cultuuromslag ze binnen, binnen enkele maanden? Ja, maar je stelt heerlijke werkstaan. vragen voor mijn parochie, zou ik maar zeggen, want ik heb daar straks ook hierover gehad, over de instituties. En dat is natuurlijk een van de grote kwaden uh, bij dit soort landen. Dat de instituties die in nodig hebt om dit goed te kunnen regelen. Een goed belastinginningssysteem, een, een, een fiat, zou ik maar zeggen, als wij dat hebben. Die fraude aanpakt. Maar ook een kadaster, waardoor we al die zwembaden niet hoeven te fotograferen... maar gewoon op de kaart kunnen zien. Als dat soort instituties er niet zijn, of incapabel... of inefficiënt, of zwaar onder de maat... dan heb je gewoon een structureel probleem. Maar dat is het en dat is. kost tijd. Ja. Ja, en ja. geld. En dus daar zit ook mijn moeten... zorg. En daar heeft de minister ook geen antwoord op gegeven. Van ja, je loopt er misschien tegenaan dat het langer duurt dan dat je nu zou denken. Ja, en meer geld kost. En dus zou je toch... wat serieuzer moeten overwegen denk ik dan dat het kabinet nu wil en de Kamer daarmee gaat toch moeten overwegen om de, de Grieken dan maar pijn te laten leiden. Het gaat ook ons pijn leiden, maar ik denk dat dit juist vanwege wat u net schetst, dat die instituten er allemaal niet zijn, dat je dus niet met één of twee keer de trekken ja. er bent. Dat wordt een gebed zonder end en misschien moeten we dan toch eens nader onderzoeken dan die afhoudende houding van het kabinet om de Grieken toch maar uh, fijn terug te laten gaan aan de drachma. Hm. Denk je dat het, wat, wat betekent het politiek? Dat de PVV, uh, Paul Jansen zei het net al, uh, uh, echt als eerste zei geen cent meer en geeft ze de drachma maar te dit, he, alle, alle structurele problemen die we nu schetsen, die zijn er. En wees eerlijk, zij zijn de gedoogpartner van dit, van dit kabinet. VVD en CDA houden toch vast aan welhulp en welsteun. Gaat dit nog een politiek staartje krijgen? Gaat dit wat doen? Nou ja, niet, volgens mij niet, niet direct in de zin dat ze er binnen de coalitie tussen de, de, de gedoogpartner en de regeringspartijen uh, ruzie over krijgen. Want het is volstrekt duidelijk wat de PVV vindt. Ze hebben daar ook natuurlijk nooit in, de, in het regeerakkoord of gedoogakkoord afspraken over gemaakt. Dus het staat de PVV volledig vrij hmm. om te vinden wat die partij vindt. Um, maar het steekt natuurlijk wel, ook bij CDA en VVD... dat uh, die partijen vinden het ook niet leuk vinden dat er weer miljarden Precies. moeten worden uitgeleend. En zij zien de PVV natuurlijk ja. uiteindelijk met de winst, met de, met de stemmenwinst en met, uh, zo meteen weglopen. Die hebben een makkelijker verhaal te verkopen. Ja, ja die toch? hebben dan het verhaal te vertellen. Want wij vinden dit uh, verantwoordelijk. Wij, wij, wij, wij vinden dit de meest verstandige set uh, ah. om uh, te doen... Ja, zoals uh, zo zegt, het is geen makkelijke boodschap... maar ja. zij vinden het ik, tot mm. nu toe nog wel het meest verstandige. Mm. Het is voor de PVV ook niet heel erg makkelijk... want die hebben meen vorige week in het debat... ik weet niet of je dat herinnert, toen Wilders... Uh... Uh, aan, zijn, uh, aan zijn inbreng begon het eerste wat hij zei... let wel, wij gaan geen motie van wantrouwen indienen. Ja. Dus zij roepen wel heel hard, maar uh, nee. ze, doen eigenlijk, ze voegen de daad niet bij het woord. Maar, maar dat dit is kan toch wel lastig ticke, worden maar voor de PVV. Dit okay. ja, ja, het maar is wel wordt toch een tikkende ja. tijdbom. Want uh, als, het, uh, als het verkeerd gaat, ja. dan kan dat binnen een paar jaar gebeuren. Dan zit het kabinet nog, stel dat er geen andere ellende hmm. gebeurt. En dan heeft de PVV een probleem, maar ja. al die andere partijen ook. Nou ja, daar heeft de PVV al van gezegd. Mocht het uh, ja, noodzakelijk ja. zijn... om uh, dan verder meer te gaan bezuinigen... ja, volgens de begrotingsregels... Zijn, nee, kan dat helemaal niet. niet. Nee. Nee. Maar goed, zij hebben al gezegd... wij willen niet mede-financieel verantwoordelijk zijn... voor nee. eventuele gevolgen hiervan. Ja. Maar, nee, maar dan, je komt, nou, dat is echt wel heel erg in de toekomst. Vroeg of laat kom je... als dit, als dit door blijft etteren... kom je op het punt... dan zou je echt uh, de, de, de, de, de, de woord bij de daad moeten voegen. En dan moet je eigenlijk een motie van wantrouwen indienen... tegen het kabinet wat je zelf steunt. Ja. Nou, tot nu toe hebben ze daar is natuurlijk helemaal geen behoefte aan... want ze hebben een hele andere agenda. Die ligt in het regeer- en ze die ze veel belangrijker vinden. Maar ja, Henk en Ingrid zijn natuurlijk niet gek. Die horen natuurlijk wel wilders de hele tijd roepen. Ja. Maar als hij niks doet... Ja. Dan blijft het geld maar wegstromen. Ja, dus. precies. En al die, uh, al die mooie plannen die hij wil met asielzoekers en met vluchtelingen... die ook dreigen te stuiten op Europese wetgeving, dat helpt dan ook allemaal niet. Ja. Ah ja, en wat je wel ziet is dat de Partij van de Arbeid echt een sleutelpositie krijgt ja. hier in dit uh, dossier. Die partij kan straks dicteren van nou, dit pakket voldoet wat ons betreft uh, nog niet helemaal. Gaat u maar even terug, meneer de Jager, mm -hmm. voor zover je dat als Nederland kan doen... Maar daarmee zet de PVV eigenlijk indirect... natuurlijk wel de Partij van de Arbeid in een, in een belangrijke positie. Ja, ongewild. Ja. Ik vind trouwens wel dat de PVV ook verantwoordelijkheid neemt in deze. Door, door te duiken, dat is ook een keuze. En het feit dat ze dus nu dit risico durven nemen... ook naar het eigen uh, volk en achterban toe. Mm -hmm. uh, want, want de gevolgen van hun mening kunnen desastreus uh, zijn... net als die van de SP. Ja, dan kun je ze niet uh, zeggen dat ze geen verantwoordelijkheid nemen. Zij dragen ook nu voor mij verantwoordelijkheid... voor wat ze nu aan het zeggen en roepen zijn. Mm. Ja. Komen ze niet meer weg. We gaan even naar het volgende. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken, die is een beetje verbolgen over het feit dat een aantal Europese landen de Nationale Overgangsraad in Libië heeft hebben er, erkend. Dat is die nieuwe regering, die door de rebellen ingesteld is. Uh, en hij roept dan, ja, dat hadden we niet afgesproken. Maar deed mij uh, Bruno Brakers een beetje possierlijk aan. Want alsof je Frankrijk, eh, waarschijnlijk ook Engeland... Eh, Duitsland aan het touwtje hebt als Nederland. En je laat dan ook zo zien dat die landen gewoon maling aan je hebben. Ja, het is wel een beetje een klagende klagende opmerking. Hmm. Dat, ben, dat, ben ik, eh, dat ben ik met u eens. Ja, weet je, we weten nog niet genoeg eh, van dat verzet. Hoe breed het draagvlak is onder de bevolking. In principe moet je er sympathiek tegenover staan. Eh, ja. Want uiteindelijk is het een gevecht om democratie. En dat is wat we tenslotte willen. En democratie wordt niet gebracht, maar gehaald. Dus, hmm. dus dat is... Invoudig. Maar het wordt als heel onnederlands gezien om niet voorop te lopen. Om zo voorzichtig te zijn. Om te zeggen. Nou, He, om, om, om, om wat gezien wordt als een bevrijdingsbeweging, om een land vrij te krijgen van dictatuur. Dat we niet onmiddellijk zeggen. Natuurlijk, oké, ja. wat we vroeger altijd deden. Het is een omslag. Ja, maar goed, wat ik al zei, je wilt toch eerst verifiëren voor jezelf voordat je daar heel erg over uitspreekt wat het draagvlak is. Ja. Ik bedoel, wat je niet wilt, is een soort regime uh, dat, dat, ik zal maar zeggen, een gebrek aan draagvlak heeft. Waardoor het eigenlijk eerder wankel wordt en geen stabiliteit brengt in een land dat die stabiliteit heel hard nodig heeft. Dominique van der Heijden, NOS, is dit een verstandige voorzichtigheid? Ik vind, het, ik vind het ingewikkeld. Want aan de ene kant zijn we als Nederland dus wel betrokken bij die NAVO-acties. Dan zeggen we over Gaddafi die, dat hij dat zijn eigen bevolking uh, aan het mishandelen is, aan het bombarderen enzovoort. Maar we durven dus ook geen partij te kiezen voor, uh, voor, voor die opstandelingen. Het, het lijkt wel een beetje in de lijn te liggen uh, de voorzichtige lijn van dit kabinet. Van Jongens, we willen inderdaad niet meer haantje de voerser zijn op internationaal gebied. We gaan ook niet mee bombarderen mm -hmm. daar in Libië. Uh, ja, het, het, het lijkt me toch wel een beetje op een kleine draai... maar ik vind het, het is ook wel weer een heel klein beetje hypocriet. Want we doen wel hm. mee, maar niet helemaal. Ja. Het is net niks eigenlijk, Paul Jansen. <laughs> Die vraag krijg ik dan. Of, nou ja, dat is ja, Wil je liever een andere ik vraag zeggen, toch? Nee, nee, nee, ik vind het prima hoor. Nou ja, ik zat te denken. Het, het, het, waar we het voor de uitzending net al over hadden. dat in Europees verband. Uh, eigenlijk iedereen weer zijn eigen weg gaat. En dat het een beetje een beetje vreemd overkomt dat uh, Rosenthal dan roept van... Uh, ik uh, neem nog geen standpunt in, want we zouden wachten. Mm -hmm. uh, terwijl de helft van de, van de bindel aan de overkant van de straat is. Dus dat komt een beetje, beetje raar over. Maar het valt me wel op dat uh, Nederland in uh, dit dossier... eigenlijk de hele tijd... Uh, op de rem aan het trappen is. Hè? Uh, als het gaat over, wat Dominique net al zei... bombarderen, nee, dan doen we niet mee. Als het gaat over het bewapenen van de opstandelingen, nee, dan doen we niet mee. Als het gaat om invoeren van sancties... nee, dan moeten we nog even mee wachten. Ik kan niet helemaal de vinger opleggen... waar dat nou allemaal precies mee te maken heeft. Je komt er heel snel in allerlei complottheorieën terecht. Dat lijkt me niet verstandig. Nee. Maar uh, bedoel, er zijn natuurlijk Nederlandse militairen gegijzeld geweest daar. Die hebben we mm -hmm. nog net op tijd vrijgekregen. Het zou ermee te maken kunnen hebben, los van de, dat de PVV ook hier weer als gedoogpartner een rol speelt, is dat misschien de Nederlandse regering wel denkt van ja jongens, we kunnen wel die, uh, die opstandelingen omarmen, maar we weten eigenlijk niet precies wie die mensen zijn en mm -hmm. wat voor regering er dan uh, gaat komen dus, als het dat er zaken is Je kan toekomstige vijanden bewapenen. Ja, ja, het doen. kan allemaal ja. alle kanten opgaan, dus uh, kijk naar nou wat er in Egypte is gebeurd. Ja. Dus het is in die maar zin zo niet we zo gek. Zijn we dan weer bijvoorbeeld niet in Afghanistan waar je ook toekomstige vijanden aan het opleiden bent, zometeen? Mogelijk, dat weet je niet. Ja, Afghanistan is, is een heel ander verhaal in die zin... dat daar, uh, dat daar de Taliban land, tot ook... vijand van, van het westen zijn verklaard... en niet zonder reden. Dus uh, dan ga je gewoon all the way. Maar in Libië uh, weet je gewoon niet uh, wie je eigenlijk omhelst. Ja. Nee, nee ik, ik, vond, ik vond die Afghanistan-opmerking ook niet zo leuk. Want wat we daar natuurlijk proberen via een politiemissie... Ik heb natuurlijk dat het niet zo leuk. Is. <laughs> ja dat ja, ja, maak ik hem ook maar eens even. Ja, nou reageer okay, ook meteen. Ja. Uh, dat is natuurlijk dat we daar proberen om een justitieel apparaat te helpen opzetten. Juist om te voorkomen dat het vijanden worden. Dus ik denk dat dat stuk, die, bijdrage, die constructieve bijdrage... dat is toch heel wat anders dan ik maar zeggen, het bewapenen van rebellen. Dan, dan begeef je een totaal ander soort missie. Oké. Okay. We hebben geen tijd meer voor het ritueel slacht. Er is een hoorzitting wel donderdag. anderhalve minuut. Wie, wie, had, over... u, wie had u op het oog? Paul Jans, je had een column <laughs> daarover in de, in de telegraaf. Ja. Oh, daar mag ik, ik nu een wat over vertellen. We we en... ja, het, gaat... het gaat een zachte doodster. Ja, ja, er is donderdag een initiatief. hoorzitting, want het is politiek idee, ineens he? ontzettend heikel geworden. Ja. Iedereen zit in een vreemde spagaat. Iedereen heeft zich, de grote partij heeft zich er behoorlijk in verslikt. Uh, is, is, uh, gaat het gaat om het verbod op ritueel slachten. Ja, en met name uh, Joodse en islamitische hoek uh, uh, is een flink gelobbyd richting Tweede Kamer. Nou, je ziet nu allerlei bewegingen, allerlei kanten op eigenlijk. Uh, PVV is dwars door het midden gesplitst uh, in de vvd Ligt het lastig, PvdA, idem dito. Donderdag een hoorzitting wordt een hele belangrijke. Als je naar de sprekerslijst kijkt. Ik denk dat dan alle remmen losgaan. En uh, dat het emotioneel gebeuren zal worden. Mm -hmm. En de vraag is dan. Hè, want we hebben eerder een hoorzitting gehad. Om uh, GroenLinks over de streep te proberen te krijgen. Richting Koendoes. En de hoorzitting is daar een, een goed parlementair middel voor. De vraag is dan. Na de hoorzitting durft dan nog steeds een Kamermeerderheid. Voor dat uh, slagverbod, ritueel slagverbod te stemmen. Uh, ja of de nee. En het zal wel eens nee kunnen worden. Oké. Okay. En je voorspelt ook dat er wel een meerderheid voor zou zijn... dat dan het kabinet zijn handtekening ja. niet zet. Ja, dat hoorde ik uit uh, het CDA-smaldoen-kabinet... Hmm. Dat, ze, dat, ze, dat de kans dat ze daarmee gaan instemmen toch wel heel klein is. Oké. Okay. Nou, ja, we gaan dat donderdag doen. Ja, vanuit, vanuit CDA-logisch. CDA CDA ja. Het gaat hier natuurlijk om twee elementaire dingen. Dat is nou. uh, de humane behandeling van dieren aan de ene kant... en aan de andere kant die godsdienstvrijheid. Ja, dat loopt als een splijts van dwars voor de Kamer. Het zou een het unicum zijn in, uh, in het kabinet... als het inderdaad het wordt vaker meegedreigd... maar het wordt nooit waargemaakt. Dus. Oké, okay. dit was Vila-VPRO live vanuit Den Haag. Hartelijk bedankt allemaal. Tim Overdijk, het Radio 1 Journaal zometeen. Ja, we gaan het hebben over uh, structuurvisie op ruimtelijk beleid en infrastructuur. Alternatieve zekerheidsmaat bij pensioentoezeggingen. Best belangrijk onderwerpen in een uitzending. Waarin we het ook hebben over het bruisende nachtleven in Tsjechenië. Over de vermeende luiheid in Wallonië. En over een Frans taboe: seksueel geweld tegen vrouwen. Eerst het belangrijkste nieuws onder Daveney de Wit. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De koper zou zo'n top kunnen gebruiken voor reclame-uitingen, was de gedachte. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de anwb verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de spits nog vrij normaal. 24 files bij elkaar opgeteld 80 kilometer. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging op dit moment op de A4 naar Den Haag. 6 kilometer langzaam rijden tussen Roelevaarensveen en Hoogmaden. En op de N15 Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen de Briele en spijker is ook 5 kilometer.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 Helder toch? Kia, waar 7 jaar garantie de standaard is. Let op, geld lenen kost geld. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje.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 Radio en journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Extra steun aan Griekenland of het land failliet laten gaan. Die keuze lag vanmiddag in de Tweede Kamer op tafel en nu ook in Brussel. De ene partij zegt niks geen steun meer, de andere wil het juist wel. En zo ligt het ook binnen de Europese Unie. Minister Schulz heeft haar visie op het Nederlands landschap gepresenteerd. Haar ideaal voor het aantal rijstroken en wie wat voortaan mag beslissen. Deze uitzending de minister en de reacties. Het zal de formatie in België vast niet helpen, maar er is een onderzoek gedaan naar het verschil in luiheid tussen Vlamingen en Walen. Wie is er luier? U hoort het zo. En met de vakantie voor de deur is er ook nog een ander onderzoek gedaan. Weten Nederlanders voordat ze vertrekken wat ze op vakantie kunnen en gaan uitgeven? Het merendeel niet zo blijkt. Hoe zit dat bij u? Laat het ons weten via het weblog op nos.nl... of op Twitter, Apenstart, NOS Radio 1. Zoals Twitteraar van de leden al heeft gezegd, zodra het op is, richting huis. Wij blijven tot half zeven vanavond. Het treinverkeer bij Den Bosch ligt grotendeels plat... vanwege een te dunne bovenleiding. Theo Verbrugge is op het station. Theo, met om jou heen veel gestrande reizigers? Ja, absoluut. Er staan hier hele lange rijen voor de bus, want er is geen treinverkeer richting Utrecht, richting het noorden dus. En er is geen treinverkeer richting Os, Nijmegen. Dus mensen moeten hier de bus nemen, dan gaan ze naar het station Zaldommel voor Utrecht en naar het station Os voor richting Nijmegen. Nou, dat zorgt voor lange rijen. Het busverkeer komt wel een beetje op gang. Nou, Het duurt natuurlijk ook al de hele middag, maar er staan hier lange rijen en sommige mensen die geven het ook echt op. Die zeggen, nou, ik... Ik ga wel een bossenbol eten of ik ga proberen op een andere manier thuis te komen. Maar uh, in die lange rij, daar ga ik niet staan. En heb je daar iets gehoord over hoe een bovenleiding te dun kan zijn? Nou, uh, ProReel zegt dat ze absoluut verrast zijn. Dat ze een, uh, een inspectie hadden in het uh, begin van de middag. En dat ze, dat ze constateerden dat er te dunne bovenleidingen zouden zijn. je net buiten het station in Den Bosch. Uh, Den Bosch Noord, dus richting het noorden voor alle treinen. En dat ze het daarom te gevaarlijk vonden, omdat die kapot kunnen gaan, die kunnen naar beneden vallen. En dat het daarom niet verstandig zou zijn om de treinverkeer over het spoor te laten plaatsvinden. En toen zijn ze rond een uur of twee gestopt met dat treinverkeer. En uh, dat is nog steeds zo. Maar hoe die bovenleiding te dun is, dat, dat weten ze niet. Nee, daar hebben ze ons geen antwoord op kunnen geven. En tot wanneer hebben de reizigers hier last van? Nou, de laatste berichten die wij hadden, uh, zouden tot een uur of zeven zou het kunnen duren, de storingen. Mensen kunnen dus wel naar het zuiden, maar ook mondjesmaat vaak geen intercities. Uh, tot een uur of zeven, maar echt de zekerheid wordt daar niet over gegeven. Wel het advies om uh, tijdens de spits het station in Den Bosch uh, te mijden en uh, een rondomtrekkende beweging met je treinreis uh, te maken. Uh, Oké, okay. goed. Geen verkeer dus naar het noorden en ook niet richting Os-Nijmegen vanuit Den Bos. Theo voor u? En de minister is onderweg naar het zuiden, naar Brussel, minister de Jager van Financiën. Voordat hij dat deed, had hij een debat in de Tweede Kamer over Griekenland. Over de voorwaarden waaronder Europa en dus ook Nederland extra hulp aan de Grieken geeft. Hij komt er een gerust hard gaan, zei hij, want hij heeft de meerderheid van de Kamer achter zich. Peter Blok. Ja, maar echt van harte ging dat niet. Want de Tweede Kamer is het zat om steeds maar weer akkoord te moeten gaan... met die nieuwe miljarden aan euro's voor de Grieken. Met in het achterhoofd dat dat geld waarschijnlijk niet allemaal meer terugkomt. Maar ja, wat zijn de gevolgen dan als we het niet doen? Dat kost miljarden, zegt minister De Jager dan heeft het grote gevolgen voor de banken, voor de pensioenfondsen... en kan het ook een sneeuwbaleffect hebben in uh, heel Europa. Die crisis van Griekenland wordt dan een crisis van ons allemaal. Bijvoorbeeld dan ook van uh, Spanje, uh, Frankrijk, Duitsland. Iedereen is er dan uh, binnen de kortste keren bij betrokken. En uh, ja, waarschijnlijk dan ook van andere probleemlanden als Portugal en Italië... dan gaat het allemaal dus veel meer geld kosten. Maar ja, economen die waarschuwen, al weken, Griekenland is failliet. Dus uh, ja, wat komt... Komt er dan allemaal nog terug van het geld dat we erin stoppen? Minister De Jager van Financiën. Nou, Het is niet zeker, dat uh, zeggen ook niet de kredietbeoordelaars... dat uh, Griekenland failliet gaat. Wat belangrijk is, is dat in zo'n scenario... dat er ook grote gevolgen zijn natuurlijk voor de Nederlandse belastingbetaler... ook onze eigen pensioenfondsen. Wat gebeurt er dan met het geld dat Nederland heeft te uitstaan? Niet het overheidsgeld, want dat komt naar verwachting wel terug. Maar met name het geld wat via private investeerders... in Griekenland is gestoken... Dat is ook geld van Nederlandse burgers. Heel veel geld. Voor ons is het dus belangrijk om dat natuurlijk te proberen tegen te houden. Maar dat hangt wel af van de Griekse inzet. Griekenland en ook de Grieken zullen heel erg hard moeten laten zien... met een aanvullend programma aan bezuinigingen... en een aanvullend programma aan hervormingen en privatiseringen... dat ze ook de steun die vanuit Europa en vanuit het IMF ook gegeven zal worden, dat die ook verdiend is... en alleen onder hele strenge voorwaarden zal die steun ook gegeven worden. Met welke boodschap gaat u nou naar Brussel? Met de boodschap dat het Nederlandse parlement... onder bepaalde hele strenge voorwaarden in meerderheid... kan instemmen met een nieuw programma... maar dat die voorwaarden op dit moment nog niet zijn ingevuld... Dus dat betekent dat het echt afhangt van ook de onderhandelingen straks met Griekenland. Wat we nog kunnen binnenhalen, welke extra maatregelen Griekenland gaat nemen. Of Nederland uiteindelijk kan instemmen. Het is een net en zij, uh, Heel duidelijk ook het standpunt wat ik uh, in de brief heb gegeven dit uh, Pinkster Weekende. Wordt ook gesteund door een meerderheid in de Kamer. En als die voorwaarden worden vervuld, dan kunnen we inderdaad uiteindelijk instemmen. Omdat het in belang is vanuit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 Nee, tenzij dus al dus minister de jager van Financiën. Hij heeft het over strenge voorwaarden, Peter. Welke zijn dat? Nou, de jager wil dat ook banken en pensioenfondsen... de Grieken een handje helpen. Bijvoorbeeld door de Grieken langer de tijd te geven... om hun schulden af te lossen. Maar ja, hoe doe je dat? De jager had het over sweeteners. Dat zijn dan extraatjes voor die banken en pensioenfondsen... die de helpende hand bieden. Hij wil niet dat alleen de belastingbetaler ervoor op moet draaien... maar dat ook beleggers dat banken pensioenfondsen helpen. Daarnaast verwacht hij... Ook veel van Griekenland dat ze langer gaan doorwerken. Dat hun tekorten als sneeuw voor de zon uh, verdwijnen. Ja, en dan uh, zijn er natuurlijk nog veel meer maatregelen die ze moeten nemen. Bijvoorbeeld het uh, privatiseren, dus uh, gewoon staatseigendommen verkopen. En uh, ja, dat uh, mag meer en voor meer geld dan de 50 miljard tot nu toe. Peter Blok vanuit Den Haag, later deze uitzending contact met Brussel tijdens de D. En ook met uh, Griekenland, hoe ze daar reageren op al die eisen vanuit Europa. Drie Nederlandse tennissers komen vandaag in actie op het gras van Rosmalen. Jesse Houta Galung bereikte de tweede ronde inmiddels. Marcella Mesker, um, denk je dat, nee, dat er nog andere Nederlanders uit. bij komen? Um, wat betreft de vrouwen niet meer, want de 19-jarige Kiki Bertens werd uitgeschakeld door de Italiaanse Sarah Errani met 7-6 en 6-1. speelster die met een wildcard werd toegelaten door het hoofdtoernooi Die maakte haar debuut in een groot wta toernooi En ze deed dat dus heel verdienstelijk, met name in de eerste set. Straks speelt Robin Hazen nog zijn eerste ronde tegen de Duitse Misha Zverev. Ja, en momenteel kijk ik toch wel naar een hele opmerkelijke partij op het centenkort. Want de nummer 1 bij de vrouwen, Kim Kleisters, nog altijd de nummer 2 van de wereld. Die staat tegen een qualifier, Romina Open. Brandi met 7-6 en 4-2 achter. En opnieuw lijkt uh, Kim Kleisters niet haar topvorm uh, te hebben bereikt. Uh, ze verloor in uh, Parijs in de tweede ronde van Arans Karus. Dat was al een grote uh, verrassing. En dat heeft kennelijk toch wel een uh, behoorlijk gat in haar spel uh, geslagen. Ze speelt uh, zonder zelfvertrouwen. Veel twijfel in haar spel. En uh, ja, ze staat dus op het randje van de acht, afgrond. Uh, 7-6 4-2 achter tegen de Italiaanse qualifier Obrandi. Nou, had, je, had je het wel eens eerder gezien in Oprandi, de kwaliteiten? Nou, nee, maar we spelen hier op gras. En daar zijn de verschillen over het algemeen veel kleiner. En die Oprandi, net als die Schiavone, die Italiaanse die op Greffel zo goed speelt... die is handig. Slice-backhandje, slice-forehand, beweegt goed, ziet het goed. Ja, en Kim Kleisters wordt eigenlijk zoekgespeeld tot nu toe. We gaan horen van jou hoe dat afloopt. Marcella Mesker. Alle snelwegen in Nederland moeten per rijrichting drie rijstroken krijgen. In de Randstad zelfs twee keer vier rijstroken. Acht in totaal dus. Minister Schult van Hagen van Verkeer heeft vanmiddag een pak plannen naar de Tweede Kamer gestuurd... waarmee ze de files verder wil aanpakken. Ze wil Schult de komende vier jaar 800 kilometer snelweg aanleggen. En die wegen moeten vervolgens beter worden benut. benut. Bijvoorbeeld door het vaker openstellen van de spitstroken. Ja, we willen een paar dingen doen om ook de wegen beter te benutten. Eén is de tijden van de spitsstroken verruimen, ook buiten de spits. Dus als het echt al druk begint te worden, ze veel sneller openstellen. Zodat het verkeer zich beter kan verspreiden over de wegen. Maar er zijn ook andere dingen die we willen doen om samen met die regio's te kijken. Hoe kunnen we nou mensen een beetje uit die spits houden op het moment dat ze daar niet echt hoeven te zijn. Bijvoorbeeld afspraken met de werkgevers om uh, uh, mensen buiten spitstijd te laten rijden. Uh, wat je ziet is dus als je maar...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 Nou, dat heeft het per definitie lijkt me, want als je drie rijstroken ter beschikking hebt... dan zijn er minder files dan wanneer je er maar twee hebt, toch? Nou ja, kijk, permanent openstellen gaat over uh, 24 uur per dag. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat ze opengesteld zijn op het moment dat je ook nodig hebt. Uh, dus daar moet ik vooral naar kijken. Kijk, spitstroken hebben soms ook een uh, werking voor vlucht, uh, als vluchtstrook. Uh, en daar moet je dus uh, heel goed rekening mee houden. Maar nogmaals, ik wil het ook heel graag, dus ik ben nu aan het verkennen met regio's waar dat kan. Een andere maatregel waar u over nadenkt is om toch het doorgaans verkeer te scheiden van het bestemmingsverkeer. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, we hebben op een aantal trajecten, onder andere bij Eindhoven, nu ook al uh, goede afspraken met regel gemaakt. Dat doorgaand verkeer en het onderliggend wegennet veel meer gescheiden wordt. Daar hebben we ook budget nu voor beschikbaar. om uh, toch ook iets te doen aan fysieke maatregelen. En dat betekent dat je dus niet meer overal erop en eraf kan. Dat veroorzaakt vaak files. Maar dat uh, het verkeer wat bij, en, laten we zeggen, in de stad moet zijn, via het onderliggend wegennet gaat. En uh, de overige die daar helemaal niet over te zijn, gewoon door kunnen rijden over de snelweg. Dus gewoon minder op en afritten? Ja, Nederland is natuurlijk een van de weinige landen waar je echt bij elke uh, plaats erop en eraf uh, kan. Nou, daar gaan we ook niet uh, allemaal terugdraaien, maar we gaan wel kijken hoe je dat nou slimmer uh, kunt aanpakken... en toch een aantal verkeersstromen van elkaar kunt scheiden. U heeft een potje waar uh, 7,3 miljard euro in zit voor deze kabinetsperiode als het gaat om infrastructuur. Is dat uit te leggen aan de gezondheidszorg of aan cultuur of aan andere terreinen waar nu zo bezuinigd wordt? Is dat uit te leggen, zo'n pot? Ja, maar uiteindelijk wordt er 15 miljard extra uitgetrokken voor gezondheidszorg. Juist omdat er zoveel behoefte is. Er zitten wel wisselingen in, wat dan wel en wat dan niet. Maar ook op het gebied van wegen en spoorwegen en vaarwegen heeft dit kabinet gezegd... dit is zo belangrijk om onze economie vlot te trekken. Dat we bereikbaar zijn. Dat we daarin vooruit investeren. Zodat de mensen die kunnen werken, willen werken, uiteindelijk dat ook kunnen. Omdat ze niet vast komen te zitten. Zodat ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden. En daarom investeren we eigenlijk zo goed daarin. De baten slaan neer bij de maatschappij. En uh, ja, ik ga er dus vanuit dat de mensen daar ook uiteindelijk blij mee zijn. Minister Schult van Verkeer in gesprek met Wilma Borgman. Zometeen, Frankrijk probeert een taboe te doorbreken. Seksueel geweld tegen vrouwen. Johnson Hoker bij de ABB verkeer. De spits verloopt nog vrij normaal. 26 files zijn bij elkaar op het veld bijna 90 kilometer. De meeste vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 6 kilometer tussen Laren en Aflid Bunschoten. Op de A4 naar Den Haag rijdt het langzaam ook over 6 kilometer... tussen Roelvaansveen en Hoogmade. A12 Utrecht naar Arnhem. 6 kilometer tussen Knoopend Audeleen en Bunnik. En aan de zuidkant van Rotterdam is het vrij druk op de N15-Europort... richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenberg en Hoogvliet 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Voor het eerst is in Frankrijk een televisiespotje te zien... over verkrachting binnen het huwelijk. Dat is niet toevallig, een paar weken geleden... nadat de zaak Dominique Strauss-Kaan losbrak. Die zaak heeft in Frankrijk een uh, flink debat losgemaakt... over een onderwerp dat tot nu toe een taboe was. Seksueel geweld tegen vrouwen. Correspondent Frank Renaud bekeek het spotje. Een dreigend geluid klinkt op de achtergrond. We zien een vrouw in beeld, ze zit op een bed... En dan is er die zware stem. Een vrouw moet toegeven aan alle wensen van haar man. Dat is haar huwelijkse plicht, zegt de stem. Alors c'est il veut, quand il veut. Dus je doet wat hij wil en wanneer hij wil. En dan zien we op de beelden dat het de vrouw is die spreekt. Hoewel we een mannenstem horen. De boodschap van de tv-spot heeft daarmee te maken. Ne laissez plus votre conjoint s'exprimer à votre place. Laat je man niet in jouw plaats praten. Verkrachting binnen het huwelijk is een misdaad. En daarmee is verkrachting binnen het huwelijk... eindelijk het taboe ontstegen in Frankrijk, lijkt het. Want tot nu toe werd er niet of nauwelijks over gesproken. Aangifte wordt maar door heel weinig vrouwen gedaan. En toch is de situatie nijpend. Volgens officiële cijfers worden meer dan 4000 Fransaises per jaar verkracht. Dat betekent dat er bijna elke twee uur een slachtoffer bijkomt. Het feit dat Dominique Strauss-Kahn, de voormalige Franse IMF-topman... nu vastzit op verdenking van verkrachting... heeft in Frankrijk een beerput doen opengaan. Er kan nu weer gesproken worden over seksueel geweld en over verkrachting. En dat gebeurt ook. Imagine, een vrouw sans son mari. Vrouwen moeten het taboe doorbreken en weten dat verkrachting een misdrijf is waar gevangenisstraf op staat, ook als het je man is die het doet. Vrouwen zijn niet afhankelijk van hun man, dat is de boodschap van het televisiespotje. 0800, 05 95, 95. Op een speciale hulplijn voor vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld is het aantal telefoontjes dat binnenkomt geëxplodeerd de afgelopen weken, sinds de zaak Stroost kan. Want dat is iets wat het nieuwe televisiespotje ook duidelijk wil maken. Vous aider. Voor slachtoffers is er hulp. Dat spotje is trouwens niet van de overheid. Het is een vrouwenorganisatie die het initiatief heeft genomen. Cijfers over het aantal verkrachtingen binnen het huwelijk in Frankrijk zijn er niet. Tien voor vijf. Erwin Krol, wat een mooie dag is het. Het is een fantastische dag. Ja, dan moet ik wel zeggen, in het zuidoosten is het wat bewolkter. En het zou me niet eens verbazen als daar vanavond nog een spat regen valt... Maar er is niet veel, dus eigenlijk heb ik dat niet verteld. Maar het is daar wel minder mooi in de rest van het land schijnt zon. En daar moeten we nu even extra van genieten. Daar gaan we heel erg van genieten. Althans, dat hoop ik dat mensen dat doen. Want als ze dat niet doen, dan hebben ze pech. Want de rest van de week is het heel anders. Er komt een storing aan. Ja, er, kom, ja er, komt, er komt gewoon een groot lage drukgebied... wat nu nog op de oceaan ligt. En wat uh, met name de, de Ierland aan het beïnvloeden is. Dat komt onze kant op. En dat komt het weer in onze omgeving de komende dagen. De rest van de week tot en met de week einde, beïnvloeden. Met perioden met regen. En dan is het weer eventjes droog. Klaar het weer even op. Maar het betekent meer wind, veel meer bewolking, veel natter. En de temperatuur een stuk naar beneden. Dus het is echt vandaag genieten. En ik denk morgen... Zo'n een beetje een overgangsdag is ook niet onaardig. Wel een paar buien in de middag. Maar dan zien we in ieder geval ochtend, zeker de zon nog. En morgenmiddag is het ook nog 23 graden. Dus is nog lekker warm. En dan is het afgelopen. En dan echt onder de 20 graden? Ja, ja, een graad op 17, 18. Dus het is uh, vooral mensen die op zaterdag trouwen. dat moet er een ramp zijn. Dan moet er een ramp zijn. Ja, ah, die maken daar vast een mooi feest van. Erwin dank je wel. Graag gedaan. De luiheid en de Belgen. Het clichébeeld wil dat Vlamingen hard werken en dat Walen lui zijn. Of dat beeld klopt is nu wetenschappelijk onderzocht. Onder meer door Hans de Witte, professor aan de katholieke universiteit van Leuven. Professor, goedemiddag. Vlamingen of Walen? Wie is het luist? Wel, het is een vraag die tot de verbeelding spreekt. Eigenlijk is dit een onderzoek, een onderdeel van de Europese waardestudie. Hè, die voor België nagegaan heeft hoe België kijkt ten aanzien van een groot aantal thema's gezien, euh, religie enzovoort, maar ook arbeid. Hè. Nou, wat hebben we gevraagd? We stellen een aantal vragen over het belang van arbeid. Een aantal vragen over waarom gaat u werken? Of wat vindt u belangrijk in uw werk? En een aantal vragen over arbeidsethiek. Dus het morele, verplichtende karakter van arbeid. En en dan wat komt daaruit? Ja precies, dan kunnen we dat uitsplitsen naar een heel aantal variabelen: geslacht, leeftijd, wat dan ook. En in België natuurlijk ook naar de regio, hè, Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Daar komt dan de misschien wat verrassende vaststelling uit, dat uh, Walen wat hoger scoren in zaken het belang dat ze hechten aan arbeid. Ze vinden arbeid dus wat belangrijker dan Vlamingen. Ze scoren ook hoger op arbeidsethiek. Dat wil zeggen, ze uh, zijn de morele uh, onderbouwing van arbeid iets meer genegen dan, uh, dan Vlamingen. He, ze vinden dus dat het moet dat je werkt. Uh, en wanneer we kijken naar waarom gaan ze werken, dan uh, zijn de Vlamingen degene die iets meer zeggen: werken is voor mij eigenlijk geen doel op zich, maar eerder een middel tot. Met name, ik wil een mooi inkomen en ik wil mij daarnaast uh, met mijn gezin en in de vrije tijd kunnen bezighouden met dingen die ik interessanter vind. En daar mogen we dus conclusie uit trekken dat Vlamingen luien. Wel, de conclusie laat ik helemaal voor de journalist die dit in zijn kop heeft weten zetten en op die manier de aandacht heeft getrokken. Dat is overigens helemaal gelukt, want anders zou u mij niet bellen. Maar goed, de feiten, de feiten kloppen dus wel, want meestal zijn clichés een beetje waar. Nu blijkt dat dus niet zo te zijn. Waarom is dat voor u verrassend? Uh, Wel, verrassend is omdat het dus aak staat op het cliché. Het cliché klopt dus blijkbaar helemaal niet. Het beeld dat wij hebben van uh, Walen en omgekeerd lijkt dus toch niet te kloppen. Het zijn blijkbaar een beetje meer de Vlamingen die de bon vivant zijn, zoals we hier zeggen. En, uh, en de Walen dan toch weer degenen die echt uh, de nadruk leggen op arbeid. Ja, het is opmerkelijk natuurlijk uh, ook omdat juist in Wallonië de werkloosheid zoveel hoger is dan in Vlaanderen. Kijk, en dat is mijn volgende punt juist, eigenlijk is dit niet nieuw. Dus tien jaar geleden hebben we precies hetzelfde vastgesteld met die Europese waardestudie, met gelijkaardige vragen. Toen ook uh, bleek Wallonië sterker op arbeid gericht dan Vlaanderen. Dus eigenlijk is het niet nieuw, het zou ons niet mogen verrassen, maar het verrast ons omdat het haak staat op onze toch wel hardnekkige stereotypen. En verklaringen in termen van, het heeft te maken met de economische conjunctuur, het heeft te maken met de politieke situatie, gaan dus niet op, want die zouden tien jaar geleden eigenlijk wellicht tot andere uitslagen geleid hebben. Ja, als je dan kijkt naar de actuele politieke situatie, geen regering voor ik weet al niet meer hoeveel dagen. Nee. Uh, zou uw onderzoek de Vlamingen en Walen dichter bij elkaar kunnen brengen? Of, of juist niet? Als ik kijk naar de. Uh, laat ik het voorzichtig zeggen, qua je mails die ik vandaag al gekregen heb, vooral vanuit de Vlaamse kant, dan heb ik niet het gevoel dat dit erg helpt. Nee, maar uh, uh, als u het mij zou vragen, het zou minstens helpen om een klein beetje begrip op te brengen voor elkaar situatie en misschien toch ook wel de bereidheid uh, te willen opbrengen om onze eigen ware, uh, ons, ons eigen grote gelijk een beetje in vraag te stellen. Misschien zou dat toch ook wel helpen, denk ik dan. Dat is vooral de hoop die hier spreekt uh, van uw professor. Het is een hoop die spreekt en het is een gemeende hoop. Als je nou mijn persoonlijk standpunt wil... Ik, ik vind dat België in het verleden altijd heel goed geweest is... in het maken van compromissen. En ik vind dat een uitzonderlijk goede capaciteit. En die lijkt wat verloren te gaan de laatste tijd. En ik betreur dat. Van. En de Vlamingen en de Walen blijven ook op dit opzicht nog ver uit elkaar. Nog even tot slot. Wel clichébeeld hebben de Vlamingen en de Walen van Hollanders? <laughs> Daar heb ik nu eens geen onderzoek naar gedaan. En als echte wetenschapper hou ik mij daarbij op de vlakte. Geen feiten, geen uitspraken. Professor Hans de Witte, Katholieke Universiteit van Leuven. Dank u wel. Tot uw dienst. Ja, de Vlaamse Kim Kleisters is er zeker niet luid. Ze heeft hard gewerkt in Rosmalen, maar te vergeet Marcella Metzger. Ja, het is echt een uh, halve minuut geleden. Uh, afgelopen, Kim Kleisters heeft verloren bij de Unicef Open in Rosmalen. En ja, van Romina O'Brandi. Natuurlijk niet zo'n bekende naam, wel de nummer 82 van de wereld. Een Italiaanse, 25 jaar, niet een heel groot talent, maar wel een goede speelster op gras... Iemand die zich moest kwalificeren via het, uh, het kwalificatietoernooi. Twee rondjes won. Een rondje won in het hoofdtoernooi. Dus wel drie wedstrijden in uh, de benen had. En veel zelfvertrouwen toonde. Ze speelde goed. Maar ja, Kim Kleisters niet. Het lijkt wel of de twijfel in haar spel is uh, toegeslagen. We zagen het al in Parijs. Uh, ze wilde hier spelen als voorbereiding uh, op Wimmelden. Heeft een nieuwe coach in de uh, arm genomen. Carol Maas, met wie ze vroeger ook werkte. Uh, alles om nog ...maar een jaartje uh, alles te geven in, in tennis. Want ze wil doorgaan tot en met de Olympische Spelen van 2012. Maar ja, die Karel Maas die heeft nog aardig wat werk aan de winkel. Want uh, Wimbledon begint maandag en één ja, rondje winnen hier... ...en dan van Obram die verliezen, dat is natuurlijk niet zo'n hele lekkere voorbereiding. Dus uh, kortom, een hele grote verrassing hier op het centenkort uh, van de Unicef Open. Want Kim Kleisters, de Belgische nummer 1 van de plaatsingslijst, die verliest... En die gaat naar huis en ze verliest in twee sets 7-6, 6-3 van de Italiaanse Romina O'Brandi. Marcella Mesker met het laatste nieuws uit Rosmalen. En na vijf uur gaan we van het tennis uit voetbal. Ruud Gullet speelt een heel belangrijke wedstrijd met zijn Terek Grosny. Hij moet winnen tegen en van Ankar Perm. We zijn er met onze correspondent Kies Hekster en Over dat Leven in Grosny. Ja, het staat nu 0-0, dus zijn baan hangt aan een zijdraadje. Tot zo. Vandaag in BNN Today. Het contract van Patty Bart bij SBS6 is niet verlengd. Vanavond vertelt ze bij ons waarom. Hoeveel gaat Griekenland ons nou eigenlijk kosten? Wij maken de rekensom: Rochelle! En die veelbelovende grote carrière van X-Factor winnaar Rochelle. veelbelovend is die eigenlijk? BNN Today. Luister en kijk mee via radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Journalist Hans-Jaap Melissen, oud-minister Ben Bot... en vooral ook Arabische jongeren zelf... over hun dappere strijd en hun onzekere toekomst. Spraakmakende zaken. Vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Misschien wil je wel een verstelbare riem. Een trontheuze set. Of een neushaartrimmertje. Een sigarenknipper. Een golfputtersetje. Maar nee, joh, dat wil je vader allemaal niet. Geef hem gewoon een boek.